Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bull.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 They say I'm a man of the world I've flown across every time I've seen lots of pretty girls I guess I've got everything Terug naar de raadsvergadering. Uh, de heer Meijer heeft momenteel zijn plek weer ingenomen. En uh, hij is in afwachting van een ieder die, uh, die aankomt sluiten. Dus we luisteren nog heel even naar de muziek. En dan schakelen we straks terug naar het raadhuis... waar... Uh, Even kijken, volgens mij staat hij op het punt om... Uh... Ja, hij gaat weer beginnen. Ik de geschorste vergadering, die heeft oh. iets langer geduurd... en dat zeg ik vooral voor de luisteraars en kijkers thuis dan gepland. Um, en voordat ik degene die om de schorsing vroeg het woord geef... hou ik u toch nog maar even iets voor. Ik merk dat uh, wij langzaam af en toe verdwalen in wat ik noem ongefundeerde aantijgingen, zijn allemaal mijn woorden... jegens personen binnen en maar vooral buiten deze raad. Er zitten allerlei suggesties in en dat kan niet. Ik heb geen enkele indicatie over die personen dat dat anders zou zijn... en ik verzoek u dat ook niet te doen. Het is niet fair. Ja? Uh, wie had ook alweer de schorsing gevraagd? Meneer Kramer. Dank u, voorzitter. Ja, zoals uh, wij zijn begonnen in ons betoog, uh, willen wij graag en zo snel mogelijk een onderzoek. Uh, wij werken daar open, in openheid en transparant in mee. En uh, om alle discussies en ook uh, opmerkingen over het verleden even te laten wat het is, zouden wij het prettig vinden om de motie nu in uh, stemming te brengen. En uh, zo snel mogelijk uh, aan de gang. Dank u wel. Uh, wij zijn nog steeds in tweede termijn. En ik, ik vind prima, wat u doet eigenlijk een soort ordevoorstel. Uh, maar ik heb de vorige keer uh, af en toe wat opmerkingen gehad... Uh, over het feit dat ik wellicht kort door de bocht ging. Dat kan allemaal. Dus ik maak hem maar even verbaal zichtbaar... Wie heeft er nog behoefte aan een tweede termijn? Die mag zijn vinger opsteken, die hoeft niks te zeggen. Niemand? Meneer Hemsen, u steekt uw vinger op. Ja, geen tweede termijn, maar wel straks voor de stemming. Ik wil graag een hoofdelijke stemming, voorzitter. Kan dat? Dat mag. Uh, schrijf hem even op, meneer Hemsen. Is het voor u ook allemaal volstrekt duidelijk in welke stadium we ons nu bevinden van dit vergaderstuk? Ik zeg het maar even, het is kwart over elf. Ja, nou ja, euh, <gacht> goed dat u dat vraagt. Meneer Kramer doet een pragmatisch voorstel en zegt laten we het gewoon in stemming brengen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even met u doornemen hoe nu de motie eruit ziet. Want euh, een aantal van u hebben tekstsuggesties gedaan... En dat lijkt me wel handig dat als u de intentie heeft om die suggesties over te nemen... dat u ook weet waar we het over hebben. Is dat een goed idee? Ik, uh, zal ik het dan maar doen? Want u bent nu zo uh, stil. Ja. Meneer Metters. Ik denk wel, voorzitter, dat het van belang is uh, waar die uh, tekstaanpassingen uh, uh, over gaan. zijn ja? het echt aanpassingen die met de techniek te maken hebben en met de gaan die echt naar de, de, de draagwijdte van het onderzoek en dat soort zaken. Want dan wordt het wel wat anders. U mag het voor mij wel goed doen hoor. Maar het gaat om korte aanpassingen die u wil, voor wil staan. Ik, ik, heb, ik, ik heb een aantal mensen, onder andere diegenen die het hebben ondertekend... wat tekstsuggesties horen doen in, in de loop van deze bijeenkomst. En ik probeer u te helpen. Maar ik, ik kan ook zeggen... nou, dit is de originele uh, motie. Breng die maar in stemming. Maar ik probeer u echt te willen te zijn... Meneer Van Marle, voorzitter Hemse. Ja, ik, zeg maar, ik heb de tek tekstsuggestie gedaan. Ik wil hem desnoods nog een keer oplezen. Zodat we weten welke motie er dan ingediend is. Dat het voor u dan precies. helder is wat we dan precies willen. Dus ik wil voor de dan zuiverheid dan hem... even per punt... Ja hoor. Dat even doornemen. Zeker, punt 1. natuurlijk. Nee, uh, ja, me verzoekt, verzoekt het college van BMW... Ja. Een onderzoek in te laten stellen. Mm -hmm. En bij punt 2... Nee, even, even, meneer Hemse. Ja, dat was echt letterlijk de tekstsuggestie. Ja, dit is de eerste. Dit is een eenvoudige wijziging, die kunnen we zo meenemen. Had iemand anders nog op dit onderdeel een tekstsuggestie? Hè? Ik zeg het met enige terughoudendheid. Ik hoop dat u dat proeft. Goed. Punt 2. En punt 2 is gezien de urgentie en het belang van een onafhankelijk onderzoek. Van een onafhankelijk onderzoek wordt dan toegevoegd... Ik kijk wederom rond. Dat is ook een eenvoudige toevoeging. Drie. Waren daar tekstsuggesties voor gedaan? Nee, dit waren alle tekstsuggesties, voorzitter. Meneer bouwberg Wilson. Ja, voorzitter, ik heb daar toch een, een, een punt... wat ik even in uw midden wil brengen. Ik denk dat we met z'n allen kunnen vaststellen... dat er een schijn van belangenverstrengeling is gewekt. Daar praten we al diverse keren over. Dus dat hoeven we naar mijn idee niet te onderzoeken. Wat wij wel moeten onderzoeken is of er daadwerkelijk belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden en of dat ondubbelzinnig kan worden uitgesloten. Ik heb een suggestie gedaan om daar iets aan te doen, die is niet opgepakt. Maar ik zou het in het belang van, de, van de, de zuiverheid van het onderzoek en ook om niet dingen te onderzoeken die niet nodig zijn, willen voorstellen om toch die schijn van weg te laden. U doet voor de tweede keer een appel. Ik kijk even naar de indieners. Meneer Hemsen? Ik denk dat het een herhaling van zet is dat we daar niet mee akkoord gaan... en dat de motie zoals die nu ligt gewoon verder op prima is. En daarnaast eh, wil ik toch nog wel een ordevoorstel doen als het gaat om deze motie. Want ik zag dat Gertje, de heer Bluis als wethouder ook nog een reactie namens het college wilde geven. Maar is dat dan weer ingetrokken, dat, die reactie? Nee, daar kom ik zo aan toe. Oh, hartstikke goed. Ik probeer eerst met uw raad de tweede termijn af te wikkelen... Dan had ik helemaal aan het begin van deze agendapunt gezegd dat het college altijd een tweede termijn heeft, tenzij het college ervan afziet. Ja? Punt 3, daarmee besproken. Punt 4, geen opmerkingen. Punt 5, had de griffier genoteerd, misschien een interessante voor u allemaal, het presidium als klankbord te gebruiken. Dat is correct. Dat wordt het nieuwe punt 5. Heeft iedereen dan helder, want dan is eigenlijk op één onderdeel iets toegevoegd en dat is punt vijf. Ja? Uh, daarmee is dat duidelijk. College, behoefte aan een reactie of wilt u een schorsing? Nee? Goed. Dat is ook helder. Daarmee kunnen wij tot stemming overgaan. Mm, mevrouw van der Veld. Um, afgelopen presidium hebben wij erover gesproken... over hoofdelijke stemming yes. en stemverklaringen. Ja, dat die naar afloop gaan, dat wilde dat ik u... net zeggen. Maar u mag het ook zeggen. Wat is de Ach, essentie? Nee, dan, ik, denk, ik heb het nog niet gehoord, dus vandaar... Uh... Nee, Oké. Okay. maar ik dacht, laat ik nou in alle rust deze vergadering afmaken... en nu u niet het gevoel geven dat ik u onder druk zet... nou krijg ik het gevoel dat het niet goed is. Nee, maar ik dacht voor u het wellicht zou vergeten, want het is laat. Het klopt. Als er een hoofdelijke stemming is, mag u pas een stemverklaring afleggen... ...nadat iedereen zijn stem heeft kenbaar gemaakt. Ja? Nee, want ik ga daarna... Ja, dat mag u wel zeggen. Dat is een praktische vraag mevrouw Gurrelson. Ik vind hem heel goed. Ik ga... Ik ga... Ik ga, nadat het rondje is geweest, vragen wie wil er een stemverklaring doen. Dus ik ga het u makkelijk maken. Ja. Nou. Dan gaan we dus niet bij hand opsteken, meneer de griffier, Maar uh, we gaan beginnen bij mevrouw Koper. Voor, bent u voor of tegen deze motie? Voor. Meneer Kramer. Voor. Meneer Van Marlen. Voor. Meneer Metters. Voor. Meneer Van Tichelen. Voor. Mevrouw Van der Veld. Voor. Mevrouw Weijers. Voor. Meneer Berg. Voor. Meneer Baalberg-Wilson. Voor. Meneer Deen. Voor. Meneer Drommel. Voor. Meneer Algebali. Voor. Mevrouw Keurenson. Voor. Meneer De Graaf. Voor. Meneer Hendricks. Voor. Meneer Hermsen. Voor. Mevrouw Keur. Voor. Dank u wel. Dus even tellen. De uitslag is 17 voor en 0 tegen. Daarmee is die motie aangenomen. Nu ga ik een rondje, en ik ga zo langs, een rondje stemverklaringen. Meneer Hendricks. Shh. Kort en ja, het voorstel van de burgemeester heeft onze grote voorkeur. En daarom stemmen we met grote weerzin uh, in met deze motie. Dank u wel. Ik ga even zo rond. Stemverklaring. Meneer Hermsen. Ik heb het college nog niet gehoord met een uh, reactie of ze het uh, accepteren de motie. Stemverklaring. Er aan een stemverklaring. Meneer Elkebali. Uh, Groening stemt voor... Um, en dat doen wij omdat wij het belang van een onderzoek heel erg inzien. En wij hopen dat het uh, door de burgemeester voorgestelde als uh, leidraad zal dienen. Ik ga verder. Meneer baber -Gilson. Voorzitter, ik heb voorgestemd. Maar dat laat onverlet dat ik veel moeite heb met de mate waarin de constateringen... en de overwegingen vooruitlopen op de uitkomst van het onderzoek. Maar het onderzoek als zodanig... Spreekt voor mij de hoofdrol. Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Bouwer Gilson. Meneer Kramer, tot slot. Nee, meneer Kramer. Ja, ik heb voorgestemd met de kanttekening dat er in de motie nu feiten worden genoemd... terwijl het vermoedens betreft, waarvan niet vaststaat dat deze feiten berusten... en dat het onderzoek dat nog moet uitwijzen. En ik geef het college mee op zo'n kort mogelijke termijn het collegevoorstel... met betrekking tot het onafhankelijk onderzoek voor te leggen aan het presidium... zodat de conclusie op zo'n kort mogelijke termijn kan worden voorgelegd aan de Raad. Dank u wel, meneer Kramer. Meneer Berg. Ik heb ook voorgestemd... Uh, ik had ook het liefst uh, uh, snelheid gezien, wat u voorstelde. Uh, bij punt 4 had ik het 30 november, had ik het liever 30 oktober gezien. Maar uh, openzet is gebaat bij snelheid. Goed, dank u wel. Dat is het rondje stemverklaringen. Uh, meneer Hemse stelde net nog een andere vraag. Maar ik ga ervan uit dat het college nadenkt over wat de motie is en daar met een antwoord op komt. Ja? Wij gaan naar agenda punt 7 en dat is de lijst ingekomen post. Zijn er vragen over de wijze van afdoening? Over de ingekomen post. Niet? De verslagen. Meneer Deen. Ja, nog even terugkomend op uw uh, aanname dat het college. ...even tijd nodig heeft om hier nog over na te denken. Ik zou dat het liefst even van het college willen horen, want dat vind ik wel belangrijk. Misschien hebben ze wel al een antwoord. Uh, dan ga ik schorsen, want daarvoor is een collegevergadering nodig. Zoals u weet, dat hoef ik u niet uit te leggen. Maar ik kan, u, ik kan mij ook voorstellen dat het college morgenochtend of morgenmiddag... ...daartoe al een eerste aanzet geeft met een persbericht, namelijk... Maar eh, als u dat wilt, dan ga ik schorsen en dan vraag ik... Eh, dat is ook een antwoord, wil. als dat zo is. Nee, maar dat, dat is niet over gesproken... omdat er geen collegevergadering heeft plaatsgevonden. Ja, en ik probeer ieder orgaan in zijn positie te houden. Dat is de gedachte. Dus, dus wil dat ik schors... altijd, Voorzitter, dit ben ik het niet helemaal mee eens. We hebben een motie ingediend... en dan komt altijd de reactie van het college op die nee. motie. Jawel. Want dan wordt die aangeraden of wordt die niet aangeraden. In dit moment hebben we dus daar geen antwoord op gehad. En ik hoorde dat hij een reactie wilde geven, zeg maar, en die wordt dan alweer ingetrokken. Ik eis gewoon wat u ermee gaat doen. Nee, meneer Hemsen. Ik vind dat we wel zorgvuldig met elkaar moeten omgaan. Ik ga schorsen. Ik ga vragen wat het college wil. Dat is een gebaar van goede wil. En er horen woorden van eisen niet bij, met alle respect. Ik schors. Zoals u heeft vernomen is er wederom een schorsing ingeroepen. De vierde schorsing uh, tijdens deze ja, toch wel wat hectische vergadering... mogen we wel stellen. En uh, hij begint ook aardig uit te lopen. Wie had dat verwacht? Um, ja, we gaan gewoon maar toch weer een uh, muziekje opzetten. En eens even kijken of we wat moois kunnen vinden... waarmee we ons uh, kunnen vermaken in de tussentijd... Uh, dat we uh, wachten op weer een uh, nieuwe een, een nieuw begin, uh, of nieuw beginnen. Hoor, dat, dat we weer terugkomen bij de vergadering. Laten we beginnen met uh, iemand, uh, een artiest uit onze regio... waar ik heel erg graag naar luister. En ik hoop u ook... Uh, we gaan luisteren naar David Blinko met Anytime Soon. wijsheid besloten om het wijze besluit van uw raad over te gaan nemen. En dat had u ook van een wijs college mogen verwachten, dat zeg ik maar even. Was er een interruptie, meneer Hermsen? Nou, laat ik het zo zeggen, voorzitter. Ik vind het, ik vind het bijzonder om te horen, zeg maar, ik had het er net ook over discussie hiernaast, over, uh, uh, ik vraag ook terecht, zeg maar, om een, om een reactie van het college. Die kwam uiteindelijk niet. Dan vind ik wel dat we toch op een reactie van het college... en zeker in dit soort belangrijke onderwerpen gewoon mogen verwachten. En dat gaat dan niet zozeer over, over wijsheid. En ik, en ik had ook niet anders verwacht. En, en daar dat dank ik ook voor. En het college daarin. Mooi. Maar ik vind het wel handig voor het proces voor de volgende keer... dat gewoon op dit soort onderwerpen dan gewoon meteen een reactie van... we nemen het gewoon over, klaar. Dan is het ook niet erg en dan hoef ik ook niet naar te vragen... en dan hoef ik dit procesvoorstel ook niet te doen. En ik had het net ook over, over zeg maar de volgorde van stappen. Ja, ik had het in de tweede termijn kunnen aangeven. Ik heb de suggestie ook gewekt bij het college. Desalniettemin niet te min, denk ik, dat wij als raad zeg maar, wel daar het hoogste orgaan in zijn. En dat we die reactie op dat moment gewoon mogen kunnen vragen. Dus, maar dank ervoor. En dat was eigenlijk de suggestie die ik wilde wekken. Dus ik zou het in het vervolg op prijs stellen als er meteen reactie wordt gegeven op dit soort onderwerpen. Dank u wel. We zijn bij de ingekomen post nog steeds. Zijn er vragen over de wijze van afdoening? Ja? Dan beslissen we conform. Dan zijn we bij de verslagen van de vergaderingen van 3 juli en 8 augustus. 3 juli. Daar zijn geen op- of aanmerkingen gekomen. Mevrouw Weijers. Dank u voorzitter. Ja, mede door de alertheid van de, de heer Drommel. Die wees mij erop dat in de, het verslag van uh, 3 juli bij punt 17 van de motie van het CDA van de Blauwe Loper naar Zee mevrouw Verwij van Straten staat. Ik vind, nou ja, dit is uh, Weijers van Straten als opmerking. Dank u wel. Mevrouw Verwij, ik dank u. Ja. Het woord mevrouw Weijers. Graag. Ja? Bedankt. Scherp meneer Drommel. Ja, ik de... Goed meneer Hendricks. Uh, allen, iemand anders nog op 3 juli? Niet, dan stellen we hem op deze wijze vast. 8 augustus zijn daar nog vragen of opmerkingen over. Meneer Babbevelsson. Ja, een heel onbelangrijk detail. Maar de schrijfwijze van mijn naam zonder streepje stel ik zeer op prijs. Goed. <tie> Wij gaan hem aanpassen, Voorzitter. meneer Babbevelsson. Ook dank uh, voor het scherpe meelezen. Voorzitter, ik had ook nog een uh, suggestie voor een wijziging. Hensen? Ik heb een stemverklaring heb ik, uh, heb ik gedaan daar... Uh, fijn dat de procedure aangepast is, meneer Ghabali. Maar daarnaast is het ook zo dat ik, uh, ik heb gezegd... dat het inderdaad voor uh, de heer Binnens niet persoonlijk is... maar niet voor de partij zelf openzet. En dat staat nu verkeerd. Uh -huh. uh, ik, vind wel, ik vind in die stemverklaring wel dat openzet in dat geval... wel een uh, beslissing heeft genomen door het niet te melden. Even kijken, we gaan. En u kunt die suggestie gewoon overnemen. Dus u... De, de, de griffier fluistert mij in dat we hem even gaan afluisteren. Want dat is uiteindelijk de band. En dan gaan we kijken of we dichterbij komen van wat u nu op de band heeft gezegd. Ja? Goed. Meneer Vrouw van der Veld. Ja, sorry. Ik, ik, ik, ik had zelf helemaal geen inhoudelijke opmerking. Maar naar aanleiding van. Klopt het? Ja, maar klopt dan de hele... De stemverklaring. Ja, maar hier staat ook de heer Hemse stelt dat als openzet een gift ontvangt van springtij... spreker en niet omheen kan dat de schijn van belangrijke dusdanig groot is. Dat kan toch niet correct zijn? Dat kan u toch nooit gezegd hebben? Nee, klopt. Ik had inderdaad suggestie, als wij nou als, uh, een gift van 4.500 euro zouden krijgen vanuit, uh, vanuit springtij... dan hadden zij net zo hard gereageerd. Dat is inderdaad hetgene wat ik op dat moment heb gezegd. Fijn dat u me daarop attendeert, maar, mevrouw uh, Van der Veld. Dan zou ik daar toch een verandering aan laten brengen... Want... Ja, de dit grifier, ik zou het op prijs stellen als u dat neemt doet. Dat mee. En misschien nog eventjes de band inderdaad nog even goed ja. naluisteren wat ik dan exact ja. heb gezegd. Goed. Ik praat nogal snel, want het kan gebeuren. Dank u wel. Andere nog? Niet, dan stellen we met deze aanvullingen... slechts wijzigingen het verslag vast... met dankzegging aan de griffier. Dus even kijken, wat staat er nu nog meer op de agenda? We zijn bij agenda punt 9, dat is de sluiting... En dat ga ik nou nu doen, met dank. En dan uh, zijn we nu gekomen aan het einde van deze woelige raadsvergadering. Um, het is een lange zit geweest, maar we kunnen nu uh, de radio... Nou ja, niet uitzetten natuurlijk, want we gaan natuurlijk naar prachtige muziek luisteren. Ik kijk hier naar een hele mooie non-stop lijst. Die ik zo voor u aan ga zetten. En uh, ik zou nog zeggen wat er nog over is van deze avond. Geniet ervan. En morgen zijn we weer bij u terug. En we beginnen om uh, 12 uur weer met een live uitzending. Morgenmiddag met Zandvoort Luncht. Ik wens u een hele goede nachtrust toe. Tot ziens. Dit was Dolly Tempierik met de uitzending van de Raadsvergadering. With the way we're carrying on buddy TV